Het weer op de meeste plaatsen helder. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n min 3 graden. In het noorden kan plaatselijk dichte mist ontstaan. Overdag veel zon bij een graad of 7 en weinig wind. Zaterdag meer bewolking en kans op wat neerslag. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Put the, the Put the needle on the record. Put the needle on the record. Put the needle on the record. Put the needle on the record. When the drum beats go like this. Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Dance.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 Ja. <t> Ritme, ritme van ZFM. may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 De beurs in Cairo is vanwege de politieke onrust in het land al sinds 27 januari dicht. Al meerdere keren werd aangekondigd dat hij weer open zou gaan, maar dat ging steeds niet door. Er is deze keer geen nieuwe termijn gesteld voor het heropenen van de Egyptische beurs. Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van het knvb Bekertoernooi. RKC Waalwijk werd in de Amsterdam Arena met 5-1 verslagen, onder meer door twee doelpunten van Siem de Jong. In de finale moet Ajax tegen FC Twente, dat zich gisteren ten koste van FC Utrecht plaatste. De bekerfinale is op 8 mei in de Kuip in Rotterdam.